2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Govert van Brakel en Jeroen Stomport. En met dit uur in het mediaforum de collega's Max van Wezel en Ton Verlind. Maar eerst naar Andy Houtkamp bij de Europese kampioenschap atletiek Want Gregory Zedok aan de start van de 110 meter hoorde. Zometeen het nieuws daarna. Hij is weer terug, Gregory Sedok. Het heeft een jaar geduurd voordat hij weer echt wedstrijden mocht gaan lopen. Hij heeft natuurlijk wel getraind. En wat had hij gedaan? Drie keer was hij niet op de plek waar hij moest zijn. De zogenaamde whereabouts voor dopingcontrole. En nu is hij er weer. Hij loopt in baan 7. Naast Daniel Kies. Het zijn de series van de 110 meter hoorden. Maar wat zijn ze belangrijk voor de 30-jarige Almeerder. Want uh, hij moet zich nu gaan tonen voor de Olympische Spelen. Niet alleen het EK is voor hem belangrijk... maar hij moet vormbehoud tonen voor de Olympische Spelen. Hij zit er klaar voor, voor zijn serie vijf series. In totaal de beste vier van elke serie, plus de vier beste uh, performers, zoals dat zo mooi heet in het Engels. De vier tijdsnelsten gaan door naar de halve finale morgenmiddag. En dan morgenavond de finale. Uh, ze zitten er klaar voor. De billen gaan omhoog en dan zijn ze weg. Allemaal goed weg. En Sadoc heeft een goede start. Zoals gewoonlijk. Gaat goed over de eerste hoorde en de tweede. En daar gaat hij uh, nog steeds goed. Hij ligt uh, op kop. Hij ligt keurig. Hij ligt goed. En nu afmaken. Hij komt als eerste over de finish. Nou, het is is Wel een fotofinish, ik denk dat hij tweede of derde wordt, maar één ding is zeker, hij gaat door naar de halve finale. Gregory Sedok is terug en dat is heel fijn om te zien. Het, uh, het NOS Nieuws met Gert Gluck. De PvdA en GroenLinks willen dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd naar 18 jaar. De congressen van beide partijen hebben dat vandaag besloten. De verkiezingsprogramma's van PvdA en GroenLinks worden op dat punt aangepast. In beide programma's stond nog 16 als grens, maar dat vonden de leden te jong. Op het congres van GroenLinks wordt later vanmiddag de kandidatenlijst vastgesteld. Verschillende kandidaten willen op een hogere plaats dan ze op de conceptlijst staan. Op het congres van het CDA is het verkiezingsprogramma op tientallen punten aangepast. Zo blijft de norm voor ontwikkelingssamenwerking, in elk geval tot 2015, 0,7 procent. In dat jaar worden er nieuwe internationale afspraken gemaakt.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 De leider van de moslimbroederschap legde de eet af... voor het hoogste constitutionele hof van Egypte. Morsi heeft gezworen dat hij de presidentiële taken... weer zal overnemen van de militairen... die na de val van Mubarak de macht overnamen. Correspondent Sander van Hoorn. Het was een hele formele bijeenkomst waarbij Morsi nog zei... dat de onaantastbaarheid van het presidentschap... wat hem betreft eh, bovenaan staat. En dat is wat hij gisteren ook voor al die fans op het Targierplein zei. Jullie hebben mij gekozen, alleen jullie kunnen mij wegsturen. Vermoedelijk gaat het macht nu pas echt beginnen. Het leger heeft op het laatste moment, twee weken geleden... veel bevoegdheden naar zich toe getrokken. En de macht van Morsi is daardoor zeer beperkt. De extremistische moslimstrijders zijn in Timbuktu in Mali... historische graftomben aan het vernietigen. Hooggetuigen hebben gezegd dat het gaat om tomben... die door UNESCO zijn uitgeroepen tot werelderfgoed. Het gaat om de 16, belangrij het gaat om de 16 belangrijkste graftombers. Eerder deze week waarschuwde UNESCO al dat dit stond te gebeuren... De VN-organisatie plaatste de mausolea daarom op de lijst van bedreigd erfgoed. Twee groepen moslims strijden in het noorden van Mali voor een eigen staat. Intussen zijn de moslims door meningsverschillen ook met elkaar in gevecht. Bij de VN-veiligheidsraad ligt een voorstel om met Afrikaanse militairen in te grijpen en de extremisten te verdrijven uit het noorden van Mali. Het weer zonder stapelwolken. Hier en daar kan een bui vallen. Het is ongeveer 22 graden. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Smiddags een enkele bui. Morgen wordt het 20 graden. A ah, en de verkeersinformatie Op de A1 richting Amsterdam staat tussen de afrit gooi -Meer en Muiden-Oost 4 kilometer. En op de A2 Den Bos-Utrecht tussen het knooppunt Empel en Zalbommel 5 door werkzaamheden. In Friesland ook werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Jauren Tussen Lemmer en Sint-Nukalaasga 5 kilometer. En een concertatie is begonnen op de Brouwersdam. heb ik het over de N57. En daarom is de Brouwersdam tot morgenochtend vroeg in beide richtingen dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Tour. Met Goghurt van Brakel en Jeroen Stomphorst. En met makelaars in de regio Amsterdam. die willen voorkomen dat zware criminelen huurhuizen te pakken krijgen. En nu wordt het de tune. Hij loopt weer. Wat is dat weer prettig om te horen? We gaan naar de Tour de France. Die start in Luik. En daar zijn heel veel mensen voor ons. Onder wie? Gio Lippens. Gio. Ja, Tom Velers. Tom Velers, ja. Is nou, de mooiste vraag kwam van mijn buurman, een Spaanse radiocommentator, die me een paar minuten geleden vroeg: Is de Tour eigenlijk al begonnen? Want we hebben helemaal geen informatie hier op de finish. De computersystemen werken hier nog niet. We hebben nog geen tv-beelden. Maar ik zie nu op de finish zie ik de tijd van Tom Velers lopen. Hij is dus onderweg. Zes minuten en 44 seconden geleden is de Tour de France van het jaar 2012 van start gegaan. Met een Nederlander die de spits mag afbijten. Tom Velers de eerste. Hij is onderweg hier op dat parcours in Luik. Daarna volgende nog velen hoor. Veel Nederlanders 18 in totaal. Tony Martin als een van de eerste favorieten voor de overwinning van vandaag om 2 minuten voor 5 en dan komt de rest 17 minuten over 5. Cadel Evans als laatste. En Velers is nog steeds onderweg 7 minuten en 10 seconden is de klok alweer verder. En waar ze vooral voor gekomen zijn in Assen, dat is voor de MotoGP voor de Casey Stoners en consorten Sebastian Timmerman. Meer dan 90.000 toeschouwers, iets meer dan 90.000 zitten er op de tribune en ze zagen in de eerste bocht Gorga Lorenzo in de eerste bocht van de MotoGP onderuit gereden worden door Alvaro Bautista. Dat gebeurde in de H-bocht dus direct na de start. Lorenzo de leider in de stand om de wereldtitel met 25 punten voorsprong. Op Casey Stoner uiteraard woedend. De middelvinger ging omhoog richting zijn landgenoten. geschiedenis herhaalt zich. Listoise repet op deze Franse dag. wat vorig jaar werd hij in de eerste ronde alleen toen twee bochten verder onderuit gereden. Door Weilen Marco Simoncelli die vorig jaar overleed. Dani Pedrosa, de Spanjaard, gaat aan de leiding naar vier ronden in deze MotoGP. Wedstrijd. Zijn Honda-teamgenoot Casey Stoner, de regerend wereldkampioen, rijdt op de tweede plaats. Twee tiende achter Pedrosa. Het gaat naar Ben Spies, de Amerikaan. De winnaar van de Titi van vorig jaar is bijna twee seconden. Zij hebben dus vier ronden afgelegd. 22 ronden zijn er nog te rijden in deze MotoGP-race. Zonder dus de leider in de stand om de wereldtitel, Gorge Lorenzo. Makelaars in de regio Amsterdam willen voorkomen dat zware criminelen met valse papieren woningen huren. Um, criminelen huren graag huizen om daar anoniem hun gang te kunnen gaan. Makelaars gaan hun cliënten voortaan screenen. En daarvoor werken ze samen met de recherche en het bevolkingsregister. Maandag zetten ze hun handtekeningen onder de nieuwe samenwerking. Didi van Elsacker van Makelaarsvereniging Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt het vaak voor dat criminele huurhuizen gebruiken voor criminele activiteiten? Ja, ja, ja dus hè? Ja, want anders hadden we dit nee. voor vanaf niet hoeven sluiten. Nee. Heeft u iets van cijfers? Is er iets over te zeggen? Of? Nee, cijfers uh, zijn daar uh, niet voor uh, te geven. Maar uh, we stuiten regelmatig op uh, vraagtekens als uh, makelaars uh, in aanraking komen met uh, personen waarvan ze denken van nou, ik weet niet precies uh, hoe dit in elkaar steekt. En uh, ja, als private sector, als makelaarsvereniging Amsterdam, kan je dan vervolgens eigenlijk nergens terecht? En uh, we zijn dus nu uh, in staat gebleken om samen met de recherche en de bevolkingsregister te proberen om uh, zoveel mogelijk informatie uh, te krijgen... ...op basis waarvan uh, de makelaars uh, kunnen beslissen of ze wel of niet een bepaalde transactie met iemand gaan doen. Maar dat is dus aan de makelaars zelf om, om in te schatten van, goh, ja. dit zou wel eens een ja. crimineel kunnen zijn? Ja, zeker. En, Lijkt dat, me dus best moeilijk. en dat is lastig, ja. want uh, criminelen herken je tegenwoordig niet meer. Vroeger misschien ook niet, maar nu zeker niet. Nee. En uh, Het is dus meer een soort uh, onderbuikgevoel waar je op moet afvangen. Ja. Um, het komt dus al een tijdje voor, denk u? De, de, de, dat, dat moet wel. Hè. Maar, maar uh, het was lastig om een oplossing te verzinnen om daar iets aan te kunnen doen? Ja, wij, wij hebben zelf als uh, maakwaartsvereniging uh, ongeveer tien jaar geleden richtlijnen gemaakt voor, uh, voor uh, onze leden. Om uh, te kijken uh, op welke basis zij uh, criminele handelingen zouden kunnen herkennen. Uh, verband met uh, witwaspraktijken, nou noem het allemaal maar op. Nou, dat kan je dan tot een zekere grens kan je dat aangeven. Maar je kan dan vervolgens niet verder. Als je dat voordat aan het openbaar ministerie, dan zeggen ze nou hartelijk bedankt voor de informatie. Maar je krijgt daar geen informatie voor terug. En vervolgens hebben wij met uh, politie amsterdam amsterdam een uh, bijeenkomst georganiseerd waarin zij mondeling dan weliswaar uh, aangaven waar je allemaal op moest letten. Ja. Zou kunnen letten. Nou, en van daaruit. ...zijn de besprekingen doorgegaan om uh, te kijken of we tot een confinant kunnen komen. Ja, wat, wat doen die criminelen eigenlijk in die huizen? Is, zijn dat hennepplantages? Ja, gewoon... dat, dat kunnen wietplantages dat kunnen zijn, maar dat, dat kunnen andere uh, criminele activiteiten zijn... ...die ik als zodanig uh, niet ken uiteraard. Maar um, ja, dat, dat kunnen verschillende handelingen zijn die uh, uh, de recherche ook uh, zo graag zou willen voorkomen. En uh, nou ja, in die zin uh, proberen wij ze in ieder geval... Ja. Uh, uit de huisvesting te krijgen. U bent uh, van de makelaarsvereniging Amsterdam. Ik kan ja. me zo voorstellen dat ze in bijvoorbeeld Rotterdam, Den Haag, dat criminelen overal die praktijken uh, doen. Is het niet handiger om een, iets landelijks te, te regelen, bijvoorbeeld met de makelaarsvereniging NVM? Ja, dat klopt. Uh, we hebben ook van de week een bespreking met de NVM gehad en, uh, en uh, in kennis gesteld van hetgeen wij hier uh, in Amsterdam uh, geregeld hebben. En ze uh, Voorbeelden gegeven, convenant gegeven en gezegd: van doe er vooral je voordeel mee. Want wat in Amsterdam leeft, uh, leeft in de rest van het land ook. Oké, okay, Didi van Elzakker, hartelijk dank. Graag Maak de maakte uitverging Amsterdam. Daar is we gaan weer de muziek maken. Ja, zeker, dat mag. Ik dacht altijd, en die huid kant even lieten horen. Gaan we ook lijkt doen. Wel goed plan. Want we zijn. Ja nou Andy, het is een goed plan in die zin. Uh, het is belangrijk. We hebben, je hebt net een verslag gedaan van de race 110 meter horen van Gregory Dog Of hij met deze race ook Londen in zicht heeft gekregen. Nou, als ik je vertel dat uh, de tranen uh, niet alleen in zijn ogen stonden... maar ook vloeiden toen ik hem uh, een paar minuten geleden sprak... dan uh, spreekt dat boekdelen, want hij werd dus tweede in zijn uh, race. 1359, dat betekent niet alleen halve finale EK. Maar inderdaad, hij mag dus naar de Olympische Spelen na een ongelooflijk moeilijk jaar. De boosheid en, en, en uh, geluk, dat, uh, uh, dat speelde uh, uh, bij hem heel erg mee. De boosheid van die jaarschorsing, zonder dat hij gepakt is met doping... maar vanwege die whereabouts en het geluk euh, dat hij het gelukzalige gevoel dat hij een goede race heeft gelopen 1359 halve finale en de spelen ja wat wil je nog meer ik heb echt een, een prachtige hele gelukkige sporter euh, zojuist gezien en terecht want hij gaat euh, dus naar de halve finale maar wat nog voor hem nog veel belangrijker is naar de spelen op de 110 meter hoorden <lie dividebread> C'est l'emporter sur la vie des bacanons nord-africains du Moyen-Orient à Paris On tape une pape pour les gros McDonald's au pays du Kéma Muni tomate oignon. Qu'est-ce que tu mènes en tant que Oh my Caravan pas, een echte toerhit, Salat, Tomat, onion. Geo en de eerste Nederlanders in de top van het klassement, begrijp ik. Ja, geweldig als het zo blijft staan tot vanmiddag kwart over vijf, half zes. Nou, dan ben ik heel tevreden hoor, maar ik ben er bang voor dat het niet gaat gebeuren. Derde tijd tot nu toe, gereden door Maarten Chalingi, de eerste man van Rabobank die het parcours mag afwerken. Zeven minuten en 43 seconden. Vierde tijd, Tom Velers, de eerste man die hier over dat parcours moet rijden. Wat moet dat een geweldig gevoel geven voor zo'n renner die dan in de Tour de France als eerste man op het parcours van start mag gaan tussen al die 10.000. En misschien wel honderdduizenden mensen die hier langs dat parcours in Luik staan. Tom Velers dus, die daar als eerste door mogen. En dan krijg je toch van iedereen altijd even wat extra applaus. Want iedereen staat dan in spanning af te wachten op die eerste renner. Velers dus de vierde tijd. 7, 47. Vier seconden langzamer dan Chalingi. Snelste tijd tot nu toe gereden door André Grifto, Grifko, de man van Astana. Hij reed er 7 minuten en 28 seconden over Simon Gerens op de tweede plaats. Nou En dan de rest doet er eigenlijk niet toe. Nee, we gaan het straks natuurlijk allemaal zien. Later op de middag als al die grote in actie komen. Inmiddels ook Sony Hogeland onderweg. Hij moet vertrokken zijn. Daarna komt Bram Tanking, dan Pieter Wening, Karsten Kroon, Kenny van Hummel. Ik kijk de weg even af. Jurgen Roelands is onderweg. En die rijdt hier een tijd van 7.53, 7.58 zie ik zelf staan. Dus die heeft ook geen toptijd staan. Maar dan komen al die Nederlanders komen aan de start. De eerste echte grote naam die we straks in actie gaan krijgen is om 6 minuten voor 5 komt Frank Slek, de nummer drie van het afgelopen jaar, komt in actie. Ben ik benieuwd hoor wat hij ervan bakt hier in die tijdrit. Gio, uh, we spelen hier bij Radio 1 het spelletje Tijd voor Tijd. Kunt je ook meedoen hè? op radio1.nl. Moet je de, bent u nu te laat voor voor de vraag van vandaag, maar voor morgen komt weer een nieuwe. Maar wij moeten ook de presentatoren invullen wat de winnende tijd is. Waar denk je dat de heren op uitkomen? Oh, ik zou bijna zeggen dat we ze net de 7 de zeven minuten ja. gaan uh, finishen. Ah, Want als ik toch denk aan Fabian Cancellara, als ik denk aan Tony Martin... die echte machines die hier gewoon over dit parcours kunnen zullen denderen... Ja. Ja, dan gaat het echt nog een stukje harder dan wat andere Grifco... en die andere mannen tot nu toe hebben laten zien. Ja. Wat heb jij ingevuld? Ja, ik heb 6.632 ingevuld, oh. maar ik begrijp ja. dat dat wel heel snel is. Dat gaat heel snel, maar met de auto red je dat misschien niet. Ja, maar 65, met zijn motortje? Ja, ja. Nou, je, ja je weet, je maar weet maar het maar nooit, hè? Goed, <laughs> we gaan naar de horizon weer met de snellere tijden... Ja. Gio uh, heel harde motoren nu op het circuit van Assen. De Titi, Sebastian Timmerman. De 1000cc-motoren, ja. de viertakten, met dat zware geluid uit de MotoGP... waar Dani Pedrosa en Casey Stoner aan de leiding rijden na elf ronden. Vijftien ronden hadden ze zojuist dus nog te gaan. En de uh, koningsklasse, de MotoGP, de twee rijders van uh, het Honda-fabrieksteam... Stoner, die de druk opvoert op Pedrosa. Maar Pedrosa, de Spanjaard, houdt voorlopig nog uh, het hoofd koel. En wat jammer is het dat Lorenzo niet meer mee kan doen aan dat gevecht... nadat hij dus in de eerste bocht onderuit werd gereden door Bautista. Lorenzo terug in de spits, we zagen daar... Uh, allemaal natuurlijk, sombere gezichten. Ook bij Wilco Zelenberg, de Nederlander. Een van de begeleiders van Jorge Lorenzo. Overigens al vijf rijders onderuit gegaan. Niet alleen Lorenzo en Bautista. Ook het Duitse talent Stefan Bradel ging onderuit. De Colombiaan Hernandez en Colin Edwards. Een oud-gediende rijdt ook niet meer rond. Vijftien rijders nog maar in de race. Pedrosa en Stoner dus aan de leiding. Dan een gat van vijf seconden naar Andrea Dovizioso. Die vecht om de derde plaats met de winnen van vorig jaar. Ben Spies. En daardoor weer een seconde of vijf. Een clubje van vier. Achter, onder wie Valentino Rossi, de zevenaardvoudig oud-wereldkampioen. Vecht op dit moment om de vijfde plaats met zijn teamgenoot Nicky Hayden. Veertien ronden nog te rijden. Pedrosa en Stoner zijn het weer langs. Het Mediaforum met Max van Wezel, journalist. Met uh, Ton Verlint, mediaondernemer, maar ook een. Uh... Een glansrijke aan bij de KRO gehad op diverse fronten. Heren, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Uh, zullen we de tour eens even bij de kop nemen? Want het feest is uh, begonnen. Is dit inderdaad waar Nederland op zit te wachten... om het verloren EK uh, te kunnen verwerken? Het trauma achter ons te laten, Max? Ja, ik hoop niet dat we over een paar weken deze discussie weer voeren... maar dan over de Olympische Spelen in Londen. <laughs> dan zijn de Olympische Spelen Die kans is dat we aan nodig worden. hebben... om het Nederlandse trauma te verwerken. Ja. Nou ja, de, de kranten schrijven erover. Maakt hij onze sport zomaar weer goed? Hij, Robert Geesink, hè? Dat is ja, ja, ik hoop het wel. Ja. Maar goed, dat schreven ja. dezelfde kranten natuurlijk... een paar weken geleden ook over Van Persie en Huntelaar. En, ja. Uh... Tom? Ja, ik uh, meng me met bescheidenheid <laughs> in deze discussie... want ik ben op sportgebied een redelijk onbeschreven uh, blad. Ik kijk wel met grote belangstelling naar uh, Geesink... en de druk die er op zijn ja. schouders uh, ligt, want dat is niet uh, gering... Nou, hij zegt zelf, ik ben heel ontspannen uh, als ik straks zo ja. dat het land mag. Hij zit nu nog in Luik, nou Ja, maar... Daar kan ik me ook wel iets bij, uh, bij voorstellen. Ik heb niet heel veel verstand van sport. Ik weet een heel klein beetje van, van hondentraining. Oh. En bij hondentraining... En wat, uh, bij... Is het, wat is de overeenkomst met wielrenners? Dat wordt interessant. <laughs> dat ga ik nu uitleggen. Als je uh, honden op topniveau uh, traint en er komen heel veel prikkels op, uh, op ze af... Uh, dan willen ze daardoor wel ontregeld uh, raken. Maar als er heel veel prikkels zijn, als er heel veel druk is... dan ontstaat er een uh, mechanisme, dat heet flooding... en dat, heet, dat werkt bij mensen ook zo. Dan, dan is het zo imposant dat je denkt... ik kan dit toch niet meer uh, beheersen, ik, uh, ik hou me hier niet mee bezig... ik laat me daardoor niet uh, afleiden. Ja. Ik concentreer me alleen nog maar op mijn uh, hoofdopdracht. En als Geesting dat doet, dan gaat hij gewoon heel hard fietsen. Nou, zo horen we een bijzondere uh, kennismaking met de hondentraining via Tom Verlin. Maar ja, ja, Max heeft vorige week onthuld dat hij op de sportschool uh, de, de lopende krant speelt. Ja. ja, hij is daar echt. Dus zo kom je allemaal dingen van. Dat maar onthouden. Ja, ja dat onthou je. Je wordt ik geheim, ja, geheim, dat... geheim Maar heb ja, kijk... wel een enorme bewondering voor mensen. Als geest, na vorig ja. jaar, vader overleden, sleutelbeen mm. gebroken. Zutje. Ik geloof vorig jaar met de 30e ja. of 32e 32, 32, plaatsen. Ja. Gewoon ja. er weer tegenaan, aan, ja. is wel mooi. Zeg maar, kijken jullie sport zomaar? Of VI Oranje? Of beide? Of uh, maak je een keuze? Ik luister naar Sportzomer en ik ben, eh, on, ondanks het, fan, het feit dat ik niet heel veel van sport weet, wel eh, fan van VI Oranje. Waarom? Ja. ja, misschien wel omdat daar de sport niet heel serieus uh, wordt, uh, wordt genomen. Het is dus amusementair, uh, er, uh, je hoort daar onverbloemde uh, meningen. Uh, als ik me niet vergis, dan heeft RTL ook niet hele grote uh, voetbalcontracten. Nee. Dus is redelijk onafhankelijk in het formuleren van zijn uh, meningen. Daardoor missen ze natuurlijk ook veel interessante uh, input op de televisie. Maar daarmee is hun onafhankelijkheid behoorlijk groot. En ik vind dat je dat uh, terug uh, ziet komen in de onverbloemde meningen. En daar ben ik een geweldige fan van. Max? Ja, de NOS heeft enorme pech gehad in de concurrentie met RTL. Omdat de NOS ervan vanuit ging van misschien haalt Nederland kwartfinale, finale. halve finale, kwartfinale, op zijn minst. En dan zitten we daar goed met uh, het hele sterrenteam van de NOS in, ja. uh, in Oekraïne en Polen. Uh, ja, ik uh, heb wel een beetje de indruk, uh, en dat is niet om, ja, ik werk natuurlijk voor de NOS en voor de publieke omroep, maar uh, ik, ik sta daar verder buiten. Uh, ik heb wel de indruk dat het een beetje bonton wordt om. V.I. Oranje, uh, zeg maar, eenmaal uh, de lucht in te schrijven. Dit is het. En, en, en dat de sportzomer inmiddels enorm saai is. Ja, ja uh, maar dat, dat is lijkt een dat, beetje... Dat, dat is een bekend uh, Nederlands uh, verschijnsel. De sympathie gaat altijd naar de underdog. Uh, de, de mensen die met beperkte middelen grote prestaties ja, moeten maar, leveren. maar Ton, jij zei wel, uh, er zit veel humor in. En dat is wel een belangrijke vraag. Ja, ze, ze relativeren de sport, ja. En, um, het is maatschappelijk een ongelooflijk belangrijk verschijnsel... en commercieel gezien, maar ik heb het gevoel... dat bij de NOS uh, het, het fenomeen soms te serieus uh, wordt genomen. En er zijn natuurlijk al, al maar uh, moeten een ze, aantal moet, door elkaar lopende uh, belangen. Grote ja. uh, contracten, ja. een innige verbintenis met, uh, met uh, de sportwereld. wat misschien. Maar de NOS wil ook natuurlijk uh, uh, sportjournalistiek bedrijven. En dat uh, uh, uh, uh, ja. is natuurlijk gewoon iets serieuzer dan uh, uh, RTL. Ja. Nou, RTL ja, doet maar, eigenlijk... Hetzelfde als uh, wat ze vroeger al hebben gedaan met uh, Frits Barend en Henk van Dorp... vanuit Portugal, toen uh, Villa BVD... Toch wel een ander niveau, heb ik het idee. Uh, Frits en Henk wisten ja. misschien iets meer van sport. Wel, Johan Derksen natuurlijk nou, ook als hoofdreder. Nee, ja. ja, maar goed, daar zit ook Ruud Gullit gisteravond. Dus ik bedoel, het is ook heel serieus. Alleen, daar zit dan een, een opgewekte lach in uh, en ja. bij. Ja. Maar dat was toen natuurlijk ook al zo. Ja. van Doe ja. ontspannen ja. Uh, in het Koerhuis Daar hebben Frits en Henk oh. ook geregeld gezeten. Even niet in zo'n gewone stad. Ja. Studio. Uh, het heeft iets relaxed en dat spreekt veel mensen aan. We gaan uh, naar het Euroakkoord. Hebben de media uh, ook veel aandacht aangegeven deze dagen natuurlijk? Veel kritiek op premier Mark Rutte. Bijna alle partijen vinden dat hij de onderhandeling heeft verloren. Behalve natuurlijk de VVD zelf. Uh, Rutte zelf doet die kritiek af als verkiezingsretoriek. Is dat makkelijk? Heeft hij gelijk? Uh, zitten we zitten al in die fase. Nou ja, ik vind het wel, wel gemakkelijk om kritiek die er is. En eh, volgens mij terechte kritiek weg te wuiven met het argument dat het verkiezingsretoriek is. Hoewel er die uh, elementen ongetwijfeld uh, ook, uh, ook in zitten. Ik weet ook niet zo heel goed wat, uh, wat de positie is van uh, Rutte. Hoe die in die Europese discussie uh, staat. Weet Max. Uh, Hij kan het niet snel goed doen, hè, denk ik. Nee, maar ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat het er niet zo verschrikkelijk veel toe doet op het ogenblik. Wat de positie is die Nederland uh, inneemt vanuit ons superioriteitsgevoel. Uh, wekken we in de binnenlandse politieke verhoudingen uh, het, het idee dat we substantiële invloed hebben. Maar we zitten in een proces wat volgens mij uh, vooral geregisseerd wordt door, uh, door Duitsland, door uh, Frankrijk, uh, Italië en Spanje. Dus ik, ik denk dat het er niet zoveel toe doet wat uh, Rutte vindt op dit moment. is er is niet veel anders gebeurd dan waar Rutte al weken op zijn persconferentie op vrijdag voor pleit heeft weken achter elkaar gezegd. We willen geen politieke unie, of Nederlands Nederlandse regering... wil geen politieke unie, en geen dit unie, en geen dat unie. Maar één ding willen we wel, dat is meer Europees toezicht... op die banken in Spanje en uh, Italië. En dat gaat er nu komen. Dus het, het is een beetje raar dat... Rutte is een beetje in zijn eigen mes gelopen of zo. Hij heeft zo op de tv gedaan... alsof hij helemaal niks met Europa wilde. Dat iedereen nu denkt, hij is de grote loser daar. En eigenlijk is er gebeurd wat hij de hele tijd wilde. Ja, zeg, uh, ondertussen... Uh... Heeft de NSC vandaag een verhaal over het leiderschap van Geert Wilders? En daaruit blijkt dat. De krant heeft 19 PVV'ers gesproken. En daaruit blijkt via de partijnotulen dat de kritiek op Geert niet mals is, blijkbaar intern. En, en dat de conclusie is dat hij veel argwaan oproept. Wat dachten jullie? Ik dacht, dit is de onvermijdelijke verdergaande deconfiture. van een, een verschijnsel. wat een aantal jaren succes heeft gehad, maar wat op zijn retour is. En wat op den duur politiek gezien ook niet vol uh, te houden is. Uh, je kunt politieke furo furoren maken door demagogische uh, en extreme standpunten uh, in te nemen. Maar als je grondhouding is, uh, voortdurend problemen benoemen en niks oplossen. dan val je op een gegeven moment door de, door de mand. En dat gebeurt uh, op een gegeven moment bij de kiezer. En dat gebeurt ook in je eigen uh, omgeving. En ik, ik denk dat dit het bewijs is, of opnieuw het bewijs is... dat, uh, dat Wilders met zijn beweging over het heen is. Ja, denk jij dat ook, Max? Allereerst knapwerk van de NSC Handelsblad. Ja. Er lopen al jaren ja. 400 uh, Haagse journalisten... hijgend he als hondjes achter Wilders aan. En we komen no nooit wat te weten. Zij, zij dus wel. Uh, ja, verder kijk, wat zich een keer breekt is toch de dictatoriale manier waarop hij die, die partij leidt. Eigenlijk alleen maar samen met. Uh uh, Fleur Agema en Martin Bosma. De rest weet gewoon nooit wat. De rest komt er niet aan te pas. De rest zegt van alles. Ja, dat moet je Geert vragen. En dat is toch geen moderne manier van een partijleider Dat breekt ze gewoon een keer. Maar breekt het zich ook bij de kiezer? Want voorlopig uh, doet hij het prima in de peilingen. Nee, daar heb je gelijk En Het is op zich wonderbaarlijk dat je zo'n katshuisoverleg nee. opblaast. Er ook nog bij zegt, ik geef niet om Nederland. Ik geef alleen maar om een... Uh, eigen kiezers, en er in de peilingen nog behoorlijk goed mee wegkomt ook. Dus hij, hij staat bij die verkiezingen van 12 september, denk ik, sterker dan uh, vaak wordt gedacht door journalisten. Ja, maar zijn kiezers zijn uh, toch, toch wat minder geïnteresseerd... wellicht in, in, in dat soort dingen. Het Katzenhuis, die kijken vooral naar, naar, naar, hem, naar, naar, naar Wilders zelf. Het. Nou ja, veel van de kiezers... Ik heb ook een heleboel uh, daarvan gesproken. Die hebben gewoon zo'n gloeiende pest aan de Partij van de Arbeid... en het CDA en die gevestigde partijen... Ja. dat ze gewoon van Geert Wilders een heleboel door de vingers zien. Maar... Uh, als het echt gaat rommelen en iedereen gaat elkaar de tent uitvechten... ik geloof dat dat ook de gemiddelde wilderskiezer niet en, aanspreekt. En, en denk jij, Tom, uh, Tom Verlind, dat hij uh, de moslims heeft verlaten uh, voor Europa... Omdat, omdat het crisis is? Of heeft u Europa gekozen en de crisis daarbij gebruikt? Nee, ik, ik denk dat... Kijk, de grootste verdienste van uh, Wilders is niet dat hij hele sterke uh, uh, visies heeft... op de toekomst en hoe de problemen opgelost moeten worden... maar dat het vooral een goede marketingman uh, is. En hij heeft heel goed begrepen dat we in een economische crisis zitten... En uh, zitten en dat het leidt uh, bij de bevolking tot existentiële discussies: over uh, hoe zal het met mij uh, aflopen. En hij heeft gewoon een. Heel slim een goed nieuw onderwerp gekozen. En overigens geloof ik dat de steun voor Wilders niet zozeer steun voor Wilders is. Maar dat het, kijk, de, de onvrede die er in de samenleving zit over hoe de reguliere partijen opereren. Ja, ja. die onvrede is er nog steeds. En mensen vinden dat die nog het best vertaald kan worden bij Wilders. Maar ik denk dat Wilders behoorlijke concurrentie kan krijgen van de partijen van de uh, SP, de SP uh, ja. bijvoorbeeld, en ook van de VVD... afhankelijk hoe de VVD zich gaat profileren. Dus in veilig vaarwater is hij niet uh, wilders naar mijn smaak. Het zit erop, Ton Hartelijk dank uh, voor uh, de bijdrage aan het uh, forum. Max, jij ook natuurlijk, Max van Weesel. Het is namelijk alweer half drie geweest. Gert Klux zit hier voor het uh, nieuws. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol wordt verhoogd van 16 naar 18. De congressen van PvdA, SP en GroenLinks hebben zich vandaag voor zo'n verhoging uitgesproken. De verkiezingsprogramma's van de partijen worden aangepast. In de programma's stond nog 16. Er is nu een ruime meerderheid in de huidige Tweede Kamer die de verkoop aan jongeren onder de 18 strafbaar wil stellen. Ook het CDA, de ChristenUnie en de SGP zitten op die lijn. Op het congres van het CDA is het verkiezingsprogramma op tientallen punten aangepast. Zo blijft de norm voor ontwikkelingssamenwerking, in elk geval tot 2015, 0,7 procent. De leden zijn verder tegen kilometerheffing en ze willen dat studenten ook in de masterfase een basisbeurs krijgen. Verder wil het CDA-congres dat de AOW-leeftijd al in 2015 naar 66 gaat. Mohamed Morsi is beëdigd als president van Egypte. De leider van de moslimbroederschap legde de etaf voor het hoogste constitutionele hof van Egypte. Zijn eerste toespraak houdt hij op dit moment op de universiteit van Cairo, waar hij een staande ovatie kreeg. En dat zijn de hoofdpunten. A en de B, verkeersinformatie Op de A1 naar Amsterdam staat tussen de afrit Meer en Muiden 6 kilometer. En er zijn werkzaamheden op de A2 naar Bosch-Utrecht. Tussen Knopend Empel en, en Zalbommel 5 kilometer aansluiten. En datzelfde geldt ook voor de A6 vanuit Emmeloord naar Joure tussen Lemmer en sint nicolaas -Gaouw. Hier zijn werkzaamheden. concertatie is begonnen op de Brouwersdam. De N57 hebben we het dan over. En daarom is de Brouwersdam tot morgenochtend vroeg in beide richtingen dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een half uur geleden is hij van start gegaan. De 99ste Tour de France. q Lippens. Ja, snelste tijd. Wordt die, word die grens van 7 minuten al geslecht? Of? Nee, nee, nee, nee. Die snelste tijd die blijft nog voorlopig staan van André Grifko. 7 minuten en 28 seconden. Tweede plek trouwens op dit moment. En dat is toch aardig. Maar aan de andere kant ook weer te verwachten. Want ze zeggen altijd: een proloog, zo'n lekkere korte proloog is ook wel iets voor sprinters. Marcel Kittel, de sprinter van Argo Shimano. De Nederlandse ploeg die ook naar de tour mocht. Die rijdt hier gewoon even de tweede tijd tot nu toe. Maar wel weer langzamer natuurlijk. Dan Grifco. 7,34, 6 seconden. Dus achter André Grifko. Chalingi inmiddels afgezakt naar de zevende plek. Velers naar de elfde plek. En dan kijken we wat verder naar beneden. En dan zien we op de twintigste plek voorlopig Sonny Hogeland staan. Op 32 seconden van André Grifko. Dus al een halve minuut aan zijn broek gekregen. In deze uh, 6,4 kilometer langs de Maas in Luik. Sonny Hogeland dus. In elk geval wel over de finish. Wij wachten zo meteen op Bram Tankink. Maar Steven Dalenbouw sprak meteen na de finish met Sonny Hogeland. Johnny de... De Tour is begonnen, de eerste 6,4 kilometer heb je gereden. Hoe kijk je op die eerste paar kilometers terug? Ja, last had het Ik ben wel blij dat ik er heel uit kom, want het was toch, het is toch nog niet zo uh, risicoloos, die proloog. Want met die 20 ton is het toch best nog een, een linker proloog. Ik denk dat er nog wel een paar gevallen ook. Maar, uh... dat, dat zijn soort U-bochten, hè? Ja, zo nu weet je, met die smalle bandjes je hoeft er maar net iets te scherp in te sturen aan je ligt. Het schijnbaar was er al bij het inrijden ingevallen, gevallen, dus ik was wel een beetje voorzichtig eigenlijk. Ja, heb je even goed in, in, in de remmen geknepen? Ja, iedereen moet daar remmen, maar, maar ik heb wel vol volgerijen. Ik heb altijd vol. ook al zeg je daar niet vol je, je altijd vol. Dus... Ben je blij dat het begonnen is? Ja, eigenlijk wel. Ik zit even naar je hoofd te kijken, had je nou je haar al zo kort of heb je een speciale nee, Coupe joh. Tour de France? Ik heb gisteren een of andere kapper gezocht en... Uh, een buitenwijk van uh, Luik. Want mijn haar was echt te lang. En als het straks een keer 30 graden is, dan zei ik mezelf kapot. Is. Er is nu bijna niks van over? Er is niks meer over. Nee. Zeg, uh, we horen bij de ploegenpresentatie de al het publiek uh, te keer gaan... toen jouw naam werd genoemd door de speaker, Daniel Manjas. Hoe was dat vandaag op het parcours hier? Ja, best wel aanmoedigingen, Dus dat doet me goed. Dat doet je goed, ja? Ja, tuurlijk. Altijd leuk. Hè? Ja, wat ga je nu doen? Terrasje? Ja, hotel en uh, rusten. Om een better proloog kijken. Well, Alles. Uh, Johnny Hogeland. Misschien ja. zien we hem wel weer. Uh, ik weet zeker dat we hem gaan zien in de bergen. Zeker. En hij heeft, uh, hij heeft niet de kapper over laten komen. <laughs> Hanni Hanna, maar gewoon even naar een buitenwijk jo. van Kijk, Luik. Zo. Liège. Ja. Dat is ja, het verschil tussen voetballers en ja. wielrenners. Ja, we gaan naar de Titi, de MotoGP. Sebastian, hoeve ronden nog? Uh, dadelijk nog vier ronden, nu nog 4,5 voor Casey Stoner. De supporters die er zijn weten dat ze voor het laatst aan het kijken zijn naar Casey Stoner. Want hoe jong nog, 26, nou dan ben je helemaal niet oud in uh, termen van de motorracerij. En hartstikke goed nog, is absoluut de wereldtop. Staat tweede in de stand om de wereldtitel. Toch heeft de regerend wereldkampioen Stoner besloten om er na dit seizoen mee op te houden. Hij is zijn ploeggenoot voorbijgereden gereden, rond of vijf geleden. Dani Pedrosa rijdt op de tweede plaats. Inmiddels ook op zo'n dikke anderhalve seconde achterstand. Ben Spies, de ploeg genoot van die in de eerste ronde omvergereden. Gorge Lorenzo, en de winnaar trouwens van vorig jaar, die spies... rijdt op de derde plaats, maar al op meer dan zes seconden... van Casey Stoner, die het hoofd moet koel cool houden. Dat kan hij wel als regerend wereldkampioen, heeft ervaring genoeg. En dan lijkt hij op weg naar, de, naar zijn tweede overwinning in de TT. Hij won hem al in 2008. Casey Stoner is weer op weg naar de startfinistreep. Vier ronden nog te gaan, dikke zes minuten. En dan weten we wie de TT heeft gewonnen in de koningsklasse. Stoner gaat die laatste vier ronden in met 16 seconden een voorsprong op zijn teamgenoot Dani Pedrosa. Geo, en wie heb je binnen? Uh, Bram Tankink hebben we binnen de wegkapitein van Rabobank... die het gewoon heerlijk vindt om hier weer in die Tour te zijn... en om er toch een beetje de lijnen te gaan uitzetten... Uh, die bepaald worden door de ploegleiding bij die ploeg. Bram Tankink dus heeft zijn proloog erop zitten... en heeft het uh, absoluut niet slecht gedaan. Hij is sneller dan zijn ploeggenoot Maarten Cialinghi bijvoorbeeld. Voorlopig de vijfde tijd voor Bram Tankink... met 7, 38, 7 minuten en 38 seconden voor hem. Grifko, Kittel, Impi en Kirienka maar Tankink dus voorlopig op de vijfde plek... En één dingetje moeten we nog even zeggen. We waren anderhalve week geleden bij het Nederlands kampioenschap. Tijdrijden in Emmen. Maar nou, dan was het wat lastig om de tijden te krijgen. En wat wil je nou zo graag bij een tijdrit dat je tijden hebt? Nou, we zijn hier bij de Tour de France anno 2012. De tijdwaarneming hier op de tribune werkt niet. De beelden vallen af en toe weg. Dus uh, het is nog een beetje ouderwets. Gewoon kijken naar die finish en dan maar eens zien wat voor tijd zo'n renner uh, op zijn naam heeft staan. De computers, die doen het allemaal even niet. Maar dat komt misschien straks nog wel verderop in de Tour. Ici, Sports Homer Tour de France, le spectacle de Radio Ain't. Au oh, Saracino, au hey. oh, Saracino, hey. Belouaglione, au oh, O au Saracino, tout est fait, mais les fans. La sigaretta mocca, la mano in jasacca, e se ne va smar su per tutta la città. O Saracino, o Saracino, ben guaglione. O Saracino, o Saracino, tutte femmine fa sospira. una faccia bella, nu corebone. Gino, hey. Oh, Saracino, oh, hey. Saracino, bello guaglione, oh, Saracino, hey. oh, Saracino, hey. tutte femmine fanno Sarah Rocco Granata, bekend van Marina, woont in België en heeft nu een heel hippe Belgische band, een samenwerking mee gehad. Boussimi. Samen maakten ze een heel album, zelfs Rocco Con Boussimi. Dit is O Saracino. De Titi en Asse, ja, het is altijd met Rocco Granata, Marina, Marina. En dat is nooit veel anders. Ja, zomersproetjes zijn het ook nog. De Sebastian, de MotoGP, is binnen. Nog niet, één rondje oh. nog. Ik zag net uh, een stipje, een beetje oranje stipje met zwart voorbij, scheuren voor mijn neus. Dat was Casey Stoner. En uh, bijna vier seconden daarna al zijn teamgenoot Dani Pedrosa de Australiën Stoner en de Spanjaard Pedrosa als eerste begonnen aan de laatste ronde. Daarachter is het spannend en daarachter gaat Dovizioso nu Ben Spies voorbij in de eerste bocht van de laatste ronde. De H-bocht is dat aan het begin van de Noordlus. De Noordlus een aantal jaar geleden veranderd en daardoor, omdat dat circuit toen helemaal veranderd is, vindt Casey Stoner het eigenlijk niet echt mooi meer. De verkanting in de bochten werd er ook uitgehaald. Stoner die uh, heeft toch jaar in jaar uit kritiek gehad uh, daarop, terwijl het toch al een aantal jaar geleden is. Ondanks dat feit dat het niet meer uh, zijn favoriete baan is, gaat hij toch zijn uh, laatste TT. Uh, gaat hij winnen. Casey Stoner, als hij tenminste in de laatste ronde het hoofd koel houdt. Nou, dat gaat hem wel lukken. Als hij geen fouten gaat maken, dan ziet het niet naar uit. want Pedrosa rijdt al bijna vier seconden. Even het linkervoetje van de step af bij Casey Stoner als hij voor de laatste keer de bult induikt. Een van de laatste linkerbochten van het TT-circuit veel meer rechte bochten... terwijl Dovizioso niet alleen Spies voorbij is gegaan... maar ook meer afstand heeft genomen van de Amerikaanse winnaar... van de TT van vorig jaar. Het ziet er dus niet naar uit alsof Ben, dat ben Spies dit seizoen... op het podium gaat komen. Hoogste treetje van het podium gaat zijn voor Casey Stoner... die bezig is aan de laatste snelle lus van Zuid naar Noord op de TT... nu door de Ramshoek heen, 26 jaar dus, bezig aan zijn laatste seizoen. Hij gaat zijn 36e Grand Prix winnen in de MotoGP... en belangrijker... De 25 punten op gelijke hoogte komen met Gorgen Lorenzo, de Spanjaard. Ze staan gelijk nu, want Stoner is binnen de vuist... richting zijn teammensen langs de kant. Pedrosa wordt tweede in de Titi. En dan wordt Andrea Dovigioso de nummer drie, de Italiaan van Yamaha Spies... eindigt op de vierde plaats. Betekent dus dat we na de wedstrijd van vandaag twee leiders hebben... in de stand om de wereldtitel na zeven wedstrijden. Lorenzo en Stoner allebei 140 punten. En het hele circuit gaat in. Het, is het circuit niet, maar wel uh, alle motorteams uh, natuurlijk. Uh, dat circuit, zeg maar. En dat gaat door na de volgende wedstrijd, volgende week alweer, in Duitsland. Stonen Pedrosa, Dovizioso, het podium van de MotoGP race bij de 82e Dutch Titi. Ga jij nu op de motor naar de Tour? Met de auto, heb ik maar besloten. Oh, Oké, okay. goeie reis. <laughs> ik ga met de auto. Dankjewel. Op naar uh, Luik. De leeftijdsgrens voor de verkoop van drank aan jongeren gaat omhoog. Althans, in het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. En dat gebeurt tegen de zin van het partijbestuur. Verslaggever Wilco Boon is op dat congres. Wilco, um, waarom wil het congres die omhoog brengen... en de partij, althans, het bestuur niet? Nou, het congres wil de grens omhoog brengen van 16 naar 18 jaar. En nu is de grens voor de verkoop van drank aan jongeren 16. Het congres wil het naar 18 brengen omdat co coma zuipen onder jongeren een toenemend probleem is. En drankgebruik door jongeren is slecht voor de ontwikkeling van hun hersenen. En daarom wil het congres ouders helpen drinken door jongeren te voorkomen. En daarom dus het verbod op de, voor de verkoop, de leeftijdsgrenzen op 18 te brengen. Nou, de eerste en tweede kamerfractie van de Partij van de Arbeid die willen dat al lang. En uh, het partijbestuur wilde het niet. Die vond dat gewoon een zaak van de ouders. Die zei dat moeten we niet in de wet gaan regelen ofzo. Maar het congres is het daar dus niet mee eens. En koos ondubbelzinnig voor de lijn van de fracties. En voor het verhogen van die leeftijdsgrens naar 18 jaar. Die reacties uh, van de Kamerleden, kan me dan zo voorstellen, die zijn er wel positief. Die zijn er blij mee. Ja, dat laat zich raden. Kamerlid Lea Bouwmeester uit de Tweede Kamer die is hier al een hele tijd mee bezig in de Tweede Kamer. En die haar, steekt haar vreugde inderdaad niet onder stoelen of banken. Ja, hartstikke goed. En niet de levensgrens gaat alleen omhoog. Maar we gaan ook meer doen aan het voorkomen van drinken en ook het handhaven van de wet. Dus nu hebben we echt een sterk wapen om alcohol, komazuipen uh, te voorkomen. U bent bezig met een initiatiefwet. Wat gaat er nu verder gebeuren? Nou, deze initiatiefwet heeft sinds vandaag, nou GroenLinks ook voor is, een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus die gaan we zo snel mogelijk indienen. En dan gaat de leeftijd dus naar 18 jaar meer preventie, strenge handhaving. Dus coma zuipen, dat gaat niet meer gebeuren. Ja, een opgetogen Kamerlid Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid. Ze refereerde er al aan dat GroenLinks ook de leeftijdsgrens naar 18 wil brengen. En ze denkt dat er nu een meerderheid in de Kamer is voor verhoging van die leeftijdsgrens. Het was vandaag in Utrecht op dat congres van de Partij van de Arbeid overigens niet het enige punt... waar het ...het partijbestuur de voet dwars zetten. Dat gebeurde ook op een heel ander punt. In het verkiezingsprogramma staat dat de technische studies... ...gratis moeten worden voor jongeren... ...om zo jongeren, meer jongeren te stimuleren zo'n technische studie te gaan volgen... ...want er is een tekort aan technici... Maar dit voorstel is door het congres afgestemd. Dat komt niet in het programma. Want het congres vindt het een uh, proefballonnetje, een beetje goedkoop. En ze vinden het ook in strijd met de sociaal-democratische gelijkheidbeginselen. Dus op deze twee punten, drank en gratis technische studies... heeft het partijbestuur vandaag niets in zin gekregen... tot nu toe op het congres van de Partij van de Arbeid in Utrecht. Welkom, Wilco Boom. En op dat PvdA-congres en ook uh, Siebert van der Linden... en zijn jongerenorganisatie G500. Keurige mensen, geen zakers. Ze zijn lid geworden van verschillende politieke partijen om al dus invloed uit te kunnen oefenen. Om ja. juist die rozen aan dat blok van de afgevaardigden, wat daar als een soort blok vergrijsde macht en niet-representatie daar zit, om juist die rozen aan die groep aan te bieden. We ja, verstoorden wel de boel. Ja, Laat dat maar zitten. We gaan zo de zaal in. Laten we even kijken wat het moment van de agenda is waar ze mee bezig zijn. Ingeborg Baltussen van de g 500 de actie van uh, Siebert van Linden. Uh, om ja, op de congressen van verschillende partijen aandacht te vragen voor de belangen van jongeren. Inderdaad. En vandaag komt u niet met rode rozen, maar oranje rozen. Symboliek. Inderdaad, heel veel symboliek. De PvdA is natuurlijk de partij die de roos als haar beeldmerk heeft. Dus wij gaan inderdaad voor een charme-offensief. En wij bieden deze oranje gekleurde roos aan, niet een rode roos. in de hoop. Maar er zit een klein beetje rood aan in de hoop dat de PvdA iets oranje zal kleuren... en meer hervormingen zal uh, doorvoeren. Ja, u komt van buiten, u pleegt een overval. Nee, we zijn lid geworden van deze partij. We zijn nieuwe leden. Wij zijn uh, um, bezorgd over een aantal punten. En die gaan eigenlijk allemaal over de zogenaamde verdelingsvraagstukken. Oftewel, daar moet je keuzes in maken. En hoe langer je wacht, hoe duurder dat wordt. En dan komt de rekening bij de bij, jongere generatie ja, te liggen. Ja, het is, het is nu al zo dat als je geboren wordt... dat je al, nou, ik geloof, 40.000 euro schuld hebt als baby. En dat is natuurlijk een, een, een raar getal als je daar naar kijkt. En wat wij wij gewoon willen is om ervoor te zorgen dat het, dat het uh, betaalbaar blijft voor iedereen. Want als jongeren het ook niet meer kunnen betalen, dan gaat het ook ten koste van de ouderen. Het gaat voor iedereen. Wij zoeken ook niet een conflict. Wij proberen die verbinding te zoeken, maar zeggen iedereen zal pijn moeten lijden. Dit is de Radio 1 SportsZomer. Twee jaar geleden was het een hit Ginger Ninja Sunshine. Geo, wie, wie heb je op je lijst staan nu? Ik heb Pieter Wenning inmiddels op het halfwegpunt op 3,2 kilometer. Want ook daar hebben ze een timing. En die doet het daar best aardig hoor. Want we wachten hier nog even af aan de finish totdat hij binnen is. En totdat we weten wat zijn tijd is. De tijd dus van Pieter Wenning. Nog even hè, de laatste man die een toeretappe won voor Nederland. 2005, Gerard Mer. We komen er weer in de buurt. Hij heeft zijn zinnen gezet op de bolletrui. En dat kan hij daar misschien eens een keer gaan doen. Hij kan daar een eerste aanzet geven vlak in de buurt van Gerard Mer. Als we de finish krijgen bergop in een plaatsje met een prachtige naam. La Planche de Bellevue. Maar dan hebben we het over komend weekend pas. Tot nu toe Pieter Wening, dus de negende tijd daar halverwege. En kijk eventjes, ik zie Mathieu Sprik daar binnenkomen. Een goede renner van, een Franse renner trouwens van Argos Shimano. Nederlandse ploeg. Maar Wening doet het dus aardig. Hij rijdt sneller bijvoorbeeld op dat tussenpunt dan Charlinghi. Hij rijdt ook sneller dan Bram Tankink. Tankink die uiteindelijk toch wel weer aardig tijd terugpakt in het tweede deel van deze proloog. Want hij had uiteindelijk de negende tijd daar op de finish. Op 6,4 kilometer de negende tijd natuurlijk. Achter die André Grifko, die nog steeds de snelste man is. 10 seconden het verschil tussen André Grifko en Bram Tankink op die negende plek. Steven Dalenboud, Ving, de wegkapitein van Rabobank, meteen naar de finish op. Bram Tankink, je komt over de finish, remt, draait om, gaat terug naar de finish... En hey, daar geeft iedereen een handje. Wie waren er allemaal in het publiek? Ja, dat was mijn vrouw en mijn kinderen en een hoop vrienden die, uh, die mij uitkomen zwaaien, zeg maar. Het is nog dichtbij, hè, like. Veel kleine kinderen? Ja, zeker. Ja, ondertussen uh, word ik al wat ouder, dus dat betekent ook dat de jonge aanwas komt. Echt een familieman ben je? Uh, ja, uiteraard. Zij ja, dus nog wat over vandaag of ging het alleen maar over, uh, over thuis? Ja, ze oh, hebt super gereden, maar daar hebben ze natuurlijk helemaal niks van gezien. <laughs> nee, maar ze gaan nu naar huis lekker zwemmen, zeg ze. Heb je super gereden? Uh, nou, ik weet niet, uh, ik kwam niet echt goed op gang, maar volgens mij klikt uh, ik, ik, ik het niet. Voor wat water is je tijd is 7.35? Oh, ja, ja goed, dat is niet zo heel belangrijk denk ik voor mij. Maar uh, ik ben blij dat, uh, blij dat, uh, dat het weer uh, het het begonnen is. Want ik was af en toe een beetje niet zo heel lekker. En nu kunnen uh, nu we beginnen en toch, het gevoel op de fiets was, was redelijk. Ja. Ja. Nou, eigenlijk, eigenlijk begin het morgen was echt hè, voor jou? Ja zeker, ja zeker. Dus daarom is uh, maar ja, weet je, je kunt beter met een heel goed gevoel beginnen. Maar, uh, ik ben, ja, dus, dus, het is goed zo, hè. Uh, Johnny Hoogland had het net over toch wel ge, twee gevaarlijke soort U-bochten rotondes in het parcours. Deel jij die mening met hem? Ja, het ligt aan hoe je erin gaat, hoe je erin vliegt. Ja, zonder de remmen zijn ze gevaarlijk. Ja, ja. ja dat, uh, je, je moet wel remmen, sturen, terugdraaien, optrekken. Maar, uh, ja, dit nee, zijn bochten. Ja, als dat een gevaarlijke bocht is, dan is ook een bocht gevaarlijk. Okay. Hey, maar... Uh, uh, ja, er is geen informatie die jij uh, nodig uh, door moet geven aan, uh, aan jouw kopmannen? Nee, want die weet ook dat die onder onderste rissen zitten. Maar het is, het, het, voor de rest uh, valt alles heel goed mee. Hè. Jongens zijn een beetje schrik voor die kusseitjes uh, in de laatste uh, twee kilometer. Maar het, is allemaal, het, het, het, het, het, het zijn alleen maar, uh, maar snelheidsbrekers eigenlijk. Dan, die, die lopen niet echt lekker. Brandtanking was, was, was een. Ja. Nog even naar Wimbledon denk ik. Mark Brasser. Uh, Serena Williams, tegen die Chinezen. Sommige partijen gaan heel snel naar Wimbledon. Hoe is het met deze? Nou, deze niet zo. Uh, we zijn natuurlijk wat later begonnen hè, vanwege die ceremonie op het Centercourt. Prachtige ceremonie hoor. Hele, heel even snel vertellen. Ja, al die grote mensen uit de sport die daar, die daar zitten en uit de politiek. Mensen die belangrijk zijn geweest uh, bij het binnenhalen van de Olympische Spelen. Uh, zitten in de Royal o Box. Uh, ik had net al een paar namen genoemd. Enastase, Mary Pierce, Boris Becker, Ryan Kick, Sir Bobby Charlton. Mensen, uh, voormalig cricketers, rugbiers. Die zitten daar allemaal. Werden door Sue Barker één voor één voorgesteld aan het publiek. Met de bijbehorende beelden. Op het grote scherm hier op het Court en, ja, en toen ze allemaal waren voor, voorgesteld. Eh, en masse kwam het publiek omhoog. Een staande ovatie. Zo ga je om met je kampioen. En nu ik het weer vertel krijg ik weer het kippenveld. Drie dubbel dik op mijn armen. Geweldig om mee te maken. Wat een mooi moment was dat op het Court Voor die mensen ook natuurlijk in de Royal Box. Die grote kampioen in de historie hier van uh, Wimbledon. De wedstrijd is dus wat later begonnen. Kwart over. Er zijn acht games gespeeld. Het is 4-4. Uh, ja, Als we die Zeng zien dan, dan moet ik toch terugdenken aan Choi Peng. Gisteren die tegen Aranska Rus speelde. Een beetje dezelfde speelstijl. Ze heeft een goede service. Maar wat vooral opvalt, is dat ze de ballen heel ja. erg snel neemt. Er was net een statistiekje gegeven door de BBC op tv hier te zien. En dan zagen we dat die G zeng. Maar goed, daar hadden we dat statistiekje niet eens voor nodig. Want dat zagen we dat die G zeng gewoon in de baan staat als ze die returns slaat. Nou, dan is Serena Williams natuurlijk wel een speelster die gewoon uitstekend serveert. En, en die G zeng die wil gewoon in die baan staan, die wil die returns snel nemen. Die wil de drukker meteen opzetten bij Serena. Williams. Dat neemt natuurlijk, het brengt het nodige risico met zich mee. Dan, ja, dan raak je de bal wel eens niet zuiver. Maar goed, als je de bal wel goed raakt, zit je natuurlijk uh, meteen goed in de rally. En als je een paar van uh, dat soort ballen hebt in een service game van Serena Williams, ja, dan krijg je de kans om te breken. Nou, die kans had ze bij 1-1. Drie, drie breakpoints daar in het voordeel van G uh, van Zheng. Ze wist ze alle drie uh, niet te benutten. Maar de Chinese zit uh, uitstekend in de wedstrijd. En uh, Serena Williams, nou, die zal er niet onderschatten, want die weet dat die G Zheng een goede graspeelster is. Ja, die heeft het, ...heeft het gewoon moeilijk. Ze serveert nu dus bij een stand van 4-4. Speelt een goede game tot nu toe Serena Williams. Ze staat 40-0 voor. Het ziet er dus goed, naar uit dat ja. zij op een 5-4-voorsprong gaat komen. Nog altijd geen breaks in deze partij. Aantrekkelijke partij bij de spelers. Serveer heel erg goed. En G Seng dus probeert snel te retourneren en snel te spelen. 5-4 bijna in het voordeel van Serena Williams. Wil Rens Marianne Vos wint ook de tweede etappe van de Ronde van Italië. Tijdrit 7 kilometer in Rome... Nummer 1 voor de Canadese ex-schaatser Clara Hughes en Judith Arndt uit Duitsland. Vos blijft door haar overwinning eerste in het klassement. En zometeen weer de tijdrit in de Tour de France. De proloog is bezig. Veel Nederlanders aan de start. Zometeen meer daarover. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Welkom in Sterren. Tot ziens, Sterrenwijk. Welkom, Wielerdorp Sint-Willebrod. ik hou van Willebrod, dus Willebrod is een verlengstuk van mijn leven. Dus. Ik neem je mee. Het EK Voetbal loopt op zijn einde. De Tour van Start. Ja, Sint-Willebrod heeft allemaal wel iets met de mensen, hebben wel allemaal iets met willen rennen. Ja, zeer zeker. Ik neem je mee, eh, eh, eh.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 Alle fietsende toerliefhebbers opgelet. Het Fiets Tourpakket is nu te koop. Met een de Grand Depart Special en een gratis leesboekje. Ruim 200 pagina's fietsplezier. Nu in de winkel of bestel hem op fiets.nl slash bestel. Fiets, het race- en mountainbike magazine. Ook zo'n last van gespleten haarpuntjes? Dan is er nu de nieuwe.